Radio Nieuwsdienst ANP. Heel Nederland plat. Zwaar bewapende Marokkaanse troepen zijn gisteravond in de hoofdstad Rabat de Libische ambassade binnengedrongen. <sturlijk> Zij maakten zich meester van alle papieren waar zij de hand op konden leggen. Al dus een boodschap van de radio Tripoli. De eenheden die de ambassade al sinds zaterdag hadden belegerd... ...drongen het ambassadeterrein binnen dat dat de leden van de, ja. de ja. Libische <lacht> En dan de weersverwachting vanavond tot vanavond, vanavond tot vanavond, achteravond. <lacht> ja, pardon. Een zwak koufront passeerde gisteren ons land. Het bracht in het noorden van het land enkele verspreide buien. In het noordwesten vergezeld van onweer. Slechts op enkele plaatsen werd meer dan vijf millimeter hagelslag gemeten. In het grootste deel van het land ging het front zonder neerslag gepaard... Inmiddels bereikt een nieuw hoge drukgebied, de Noordzee, en is de wind al naar Noordoost gedraaid. Tijdelijk wordt weer iets koelere lucht aangevoerd, hetgeen vooral in de kustgebieden merkbaar is met temperaturen van ruim 20 graden. Ook in het... Ook kustgebieden. Ook... Ook in het binnenland zullen wat minder hogere maxima worden gemeten. Het hoge drukgebied trekt verder naar het oosten op, zodat in de loop van de week de temperatuur bij zonnig weer opnieuw enige stijging te zien zal geven. De strandverwachting? Aan het hele strand droog met flinke zonnige periode. Matige op de Wadden vrij krachtige noordoostenwind, temperatuur ongeveer 20 graden en het zeewater van 18 graden. Dit was het nieuws. Dat moet je horen. Dit jaar. Dit. Ik ben hier dan maar even naartoe gekomen. Het is uh, grauw weer, Willem. Uh, ja, maar ik uh, behoorlijk de hemel. En ik heb een bandingetje gemaakt hier naartoe. Over. God zeg, ik had helemaal niet het idee dat je er zou zitten. We zaten eigenlijk uh, maar gewoon wat af te wachten... omdat we onze zender aan hadden staan. En je gewoon had kunnen praten hoor. Want we zaten hier vanaf vijf voor negen. Al uh, te wachten. Over. Ja, maar ik praat pas als ik. Uh, als jij me oproept, of kan ik ook zelf aan de gang gaan? Over. Nee, nee, nee, dat was een. Uh, dat is uh, verkeerd begrepen. Hoe voel je? Is het, uh, heb je een wandelingetje gemaakt? Heb je het, is het koud? Is het warm? Is het. Uh, is het killig? Is het vervelend? Over. Het is. Uh, het is koud en er is nogal veel wind. Dat is hier altijd, maar nou is er he nogal hevige wind. Het schouw weer. En. Uh, die, die, uh, die lamp met dat kousje, die, die kan ik niet aankrijgen. Ik denk dat dat kousje kapot is. En ik zal proberen een nieuwe erin te knutselen. Ik begrijp het niet, want uh, hij is niet omgevallen. Over. Heb je elektrisch licht, over? Ik heb uh, gelukkig aan, um, aan de tent bovenin hangen een batterijtje. Um, dat wordt wel wat zwakker. Nou, vermoed ik dat er een tweede batterijtje bij is. Is dat waar? Oh. Ja, er is een uh, tweede batterijtje aanwezig, uh, zegt G hier. Er zijn zes batterijen in totaal aanwezig, dus uh, die kun je allemaal gewoon vernieuwen. Um, verder, heb je je warm aangekleed, over? Ja, ik heb twee truien aan en een regenjas. <laughs> Nogal veel, maar het is inderdaad nodig, over. Ja, het klinkt als een bezorgde moeder hè, op dit ogenblik, over. Ja, ja. Maar het is toch wel leuk. Um, nou, Willem, dat is alles. Ik ga me weer een wandeling terugmaken en een kopje koffie zetten. Over. Um, we zijn morgen om negen uur weer present hier, morgenochtend. Um, uh, je hoeft niet te komen. We zijn hier gewoon. Je, dat vind je zelf ook wel een fijne regeling. We zijn hier in ieder geval op alle calling times. Maar die van vijf voor twaalf roepen we jou dus ook weer op. Um, verder wilde ik uh, nog iets vragen. Ik weet eigenlijk op dit ogenblik niet meer precies wat dat... Uh, maar oh ja, wat dat is. Um, de koorts dus. Er zijn uh, vrij veel kranten die uh, naar je hebben geïnformeerd hoe het is met de koorts we hebben doorgegeven dat het 37-6 was. Maar hoe is het op dit ogenblik? Over? Um, um, ik heb uh, ik weet niet of ik al verteld, heb wat gegeten uh, uit het lekkernijenpak. pak, dus niet mis wat erin zat, zeg. En uh, daar heb ik de, daar weer de fijnste lekkernijen uitgekozen. Uh, en ik voel me nu uh, veel beter en veel wakkerder. Over. Nou, dat doet me ontzettend veel genoegen. Want ik heb uh, sterk het idee dat als je uh, helemaal fijn voelt... dat je ook um, waarschijnlijk uh, uh, geestelijk... Hè? Het, het, het, het enige wat ik... Uh, Waar ik op hoop is, dat je waar je uh, verder uh, bekend om bent... en wat, je, wat ik ook erg waardeer en erg uh, goed vind van jou... dat je de diepere gevoelens van de eenzaamheid... of van welke situatie dan ook... zo uh, treffend onder woorden kunt brengen. En ik heb voor mijzelf het idee... dat we in uitzendingen nog, soms nog wat te oppervlakkig zijn. Hè. Ik, ik vind uh, uh, voor mijn gevoel wel de echte Bowman. zoals hij is en zoals hij volgens mij in de huiskamer is... maar het beschouwende... Het, het werkelijk het diepe gevoel van eenzaamheid of het diepe gevoel van andere zaken, dat dacht ik nog niet helemaal aangetroffen te hebben. Over. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik was blij dat ik dit hokje haalde, ik voelde me belazerd. En ik was ook heel content dat er wat uitkwam. En ik geloof dat als ik nou vannacht goed slaap en morgen voor de eerste keer eens een ontbijt neem, dat, er, dat ik echt eens wat kan filosoferen over wat er hier gebeurt zonder aanstellerij. Want dat is iets waar je voor waken moet, je de wijs gaat uithangen. Maar um, dat neemt niet weg dat het toch geoorloofd is om die dingen op je te laten inwerken. En dat je zonder dat je een prostitutie doet, daarvan um, blijk kunt geven. Dat is toch een belevenis die niemand heeft. En het zou zonde zijn als die verleur ging over. Ja, een van mijn vragen morgen is ook, uh, je hebt vandaag al gezegd, er gebeurt hier zo weinig hè? en er is nou net een vliegtuigje overgekomen, zei je vanmiddag, en dat zwaait met de vleugels, maar voor de rest, dat is het enige wat er gebeurt. Maar volgens mij gebeurt er met jezelf zo ontzettend veel en dat uh, wilde ik morgen dan ook vragen en ook graag horen. Over. Ja, ja daar zullen we dus niet op vooruit lopen en ik weet nu ongeveer het onderwerp. Over. Nou, dan heb ik nog een erg leuk bericht voor je. Er is een telegram gekomen en dat luidt, dat is, komt uit Haarlem, dus je weet nu al waarschijnlijk waarvan. Het bestuur en de commissarissen van Teisterband in vergadering bijeen hebben met een eenparigheid... Uh, dat is leuk hè, als je zo'n telegra telegram leest, maar het komt er hoor. Uh, om, voorgestemd. Uh, voorgestemd, besloten... Uh, courage, toe, om je u courage toe te zeggen. En dat dit komt, is afkomstig van de secretaresse jean Henriette. Henriette de la Vaté. Kan dat? Over. Ja, ik ben erepresident van een troep ja. idioten. Daar. Ja, dat. dat heet Thijsverband, Dat heb ik zelfs opgericht. Dat ik en dat is opgeheven. Dat en dat is zo leuk dat ze uit die lacune toch nog iets zenden. Over. Ja, band is mij bekend. Ik weet dat het onder Brinkman was en ik weet ook dat het geloof ik twee jaar opgeheven is. Goed, uh, laten we het niet al te lang maken. Het gaat allemaal ten koste, wat ik vanmiddag al zei, van die beleving van alles. Want dan zou het een gewoon telefoongesprek worden. Godfried, uh, zeg maar wat je nog wilt zeggen en dan, uh, dan kunnen we daarna sluiten. Kom ik dus nog een keer terug. Over. Ik wil niet zeggen dan alleen de man bedanken die dat pak heeft uh, samengesteld. Misschien zie je hem ooit. Over. Goed, dat, uh, dat zullen we overbrengen. We zien hem aanstaande vrijdag in ieder geval. Van nu af dus nogmaals een fijne wandeling terug. Een lekkere kop koffie. Hè? We zitten hier met de gedachten bij je. Uh, constant eigenlijk. We hopen dat je je prettig voelt. Een voortreffelijke nacht tegemoet gaat. De zender graag sluiten. En sluiten.